Andere hulporganisaties wijzen erop dat er juist veel chaos en geweld was en dat er iedere dag Gazanen werden beschoten. Ook waren er maar vier distributiepunten waardoor mensen gedwongen werden daar naartoe te gaan. Hulporganisaties stelden daarom dat de hulpposten een middel waren om Gaza-etnisch te zuiveren. Rusland is weinig enthousiast over het Europese tegenvoorstel voor het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne. Het plan is niet constructief en werkt niet voor Rusland, zegt een Russische topadviseur. In het EU-voorstel kan Oekraïne nog wel lid worden van de NAVO en krijgt Rusland ook geen Oekraïns grondgebied meer. En de Rijksdienst voor het Wegverkeer begint volgend jaar met de bouw van een testbaan voor zelfrijdende auto's en rijhulpsystemen. De baan wordt 1700 meter lang en 400 meter breed. Ook zitten er twee kombochten in, zodat testvoertuigen over het hele circuit met een constante snelheid kunnen rijden. De testbaan van de RDW komt op het terrein van het MITC. Dat is het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum in Marknessen in Flevoland. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden, bewolkt met regen op andere plekken droog. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen begint op veel plekken mistig. Smiddags een mix van wolken, zon en wat buien bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Maar ik kan je niet verstaan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 Take the flame, slow it down and take your time. Before we hang on to destruction, I dare you to read between the lines. A misunderstood act of seduction. We watch a street named desire for the love of nostalgia and red wine. You say you oh, are bored. You're my favorite line. I dare you to approach me slowly, while I dare you to live long.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 Hi on Chai, want daar gaat het over. Uh, even kijken of ik dat ook allemaal hier op deze manier heb. Uh, noem ik even, is... hangt er weer in een of andere pop-up schermen voor. Ja, lekker. Gaat er goed komen. Hi on Chai. Hoppata, Chai Music, Cut in the Middle. Dat is het nieuwe single. Uh, die, uh, ja, want Ik denk dat ik er toch mijn mail open en dan uh, is er zo hier een, een, een of ander beeldscherm uh, met uh, CQ-computer, wat uh, behoorlijk uh, traag allemaal werkt. En zo kom ik er dan niet uit om dan uh, te zeggen wat het uh, allemaal uh, betreft. Volgende week, dus uh, de nieuwe single. En je hoorde dus een oude single, die iedere van dit jaar is uitgebracht. Uh, de Stone Saltz, daar had ik uh, wat over, want die komen uit uh, de, de achterhoek ergens. Uh, is is een beetje Amerikaner, maar die band is een beetje uh, veranderd in, uh, in samenstelling. En dat is ook wel een beetje te horen. Uh, en die single die is al een week of twee, geloof ik. Uh, nu is langzamerhand uit. Uh, maar goed, we kunnen hem uh, nu echt uh, pas laten horen. Een van de mensen die uh, hier geweest is uh, en ook uh, mee mag doen in de popronde is Heimat... Ja. En dat nummer wat, uh, wat je nu gaat horen, dat is een eigen opname van eerder dit jaar. En dat nummer heet Dimension.